Een altijd drukke man in velerlei opzichten is Peter Tromp, voorzitter van de OVZ. En ook bezig met de verloedering en de verpaupering van het Centrum van Zandvoort. Peter, goedemorgen. Goedemorgen Ben, hi. Um, ik heb twee dingen en dat is de ene dat uh, uh, de werkgroep Centrum uh, over verloedering en leegstand. Hoe staat het daarmee? Ja, hartstikke goed. Een uh, uitgebreide werkgroep. We hebben een uh, presentatie mogen hebben...